Ja, en wij hier bij Radio Rijmond zijn ook allemaal heel graag jouw vriend, een, uh, Robert Owens. Uh, even uh, Marcel en Leon, mijn uh, muzikaal geweten, deze uitzending. Wanneer komt deze gast naar Prinsesse Prinsessentheater? Over twee weken, op een zondag of zo, geloof ik. Ieder op zondag. Ieder geval op zondag. Ja, sorry, nee, ik overval de, jullie ook een de beetje. De dansagenda dus in de gaten houden, gewoon iedere week luisteren. dan. We gaan het even opzoeken gaan we elkaar en weggeven. komen we toch zo op terug? Ja. Uh, Marcel, ja? wat ga je doen dit uur? Met ons ik, allemaal. Ik, ik ga praten over uh, beboete, fast-forward uh, auto's. Oh ja. Karren, sorry, ja. trucks, wat ja. je wil. Uh, over het succesvol verlopen Love Parade-evenement in Essen dit keer. Want de jongens hadden problemen met, uh, met uh, de gemeente in Berlijn. En toen dachten ze van nou, kan je de pot op, dan gaan we gewoon naar het roergebied. En, uh, dan kan zo daar pot op, ja. Zoiets. Dan ga we weer naar Affen. Verder nieuws over FX Twin. Uh, het, het Guinness Book of Records uh, radio draaien is verbroken gaan wij ook nog een keertje doen, maar... <laughs> dacht het niet. <laughs> oh, niet dus. Nou, en een interview met uh, Joost van Bellewede. Oh, niet vergeten. Leon Brouwer, voordat je in slaap valt met je hoofd tegen de microfoon. Nee, nee ik was gelijk aan het zoeken naar de datum. Oh. Um, we gaan uh, wat kaarten weggeven voor feesten, de dansagenda. En uh, we gaan proberen uh, Frank te bellen van uh, het Prinses Theater, waar Robert Owens gaat draaien. Naar deze plaat en dan zit me eigenlijk een beetje af te vragen die Maxwell. Dit is trouwens de stem van Maxwell. Axwell? sorry, Leon, wat zeg je? Axwell. Ja, ik had echt iets van Maxwell. Ik ben, ik heb een keer hem gezien en dat was helemaal fantastisch. Maar het is Maxwell. Hij is niet Maxwell. Nee. dat is een voetballer, toch? <lacht> Maxwell is het gekke soulzanger ook. Maar goed. <lacht> Dank je. Gaan we deze plaat aanstaande maandag draaien bij de opening van dit pand? Is de vraag. Is dit een plaat die... Even zo met zo'n breakje... Ja, dat kan wel. Tegen het einde zo. Dus eerste plaat ook? Eerste nee. plaat. <laughs> nee, nee, dat niet. Dat is te heavy, hè? Ja. Dit kan dan wel. Dit, dit weer wel dan. Ja. Aanstaande maandag uh, gaan wij hier dus het dus pand ontmaagden. Dat vind ik dan wel weer lachen. We dus, uh, zit trouwens in een nieuw pand met radiurijm. Want ik had al gezegd: ja, ik val in een haling. Hoe heet het eigenlijk als je altijd in een haling valt? Dat heeft een ziekte, naam. Ik weet het even niet. Dat je vergeetachtig wordt, maar dan heeft het ook een leuke naam. Amnesia. Amnesia, dat is van de Engelse vertaling. Maakt ook niet uit. Um, maar maandag gaan we dus het pand officieel openen. En uh, de, nou, voor, de, voor de luisteraar, die dan nooit hier is geweest, maar de voorkant van het pand is helemaal van glas. En nu heeft de Radio Rijnmond directie heeft dan geluid besteld. Maar ik heb die gasten ook weer gebeld van het geluid. En ik heb gezegd dat Je ze... Je zit van... overal tussen. Hè, ja. ja, nee, maar ze gaan twee keer zoveel geluid neerzetten... dan dat de mensen van Radio Rijnmond denken dat het staat. Dus ik denk dat we wel wat glas eruit kunnen blazen. En geen bezoek van de politie krijgen. Hoep, hoep, is ook de politie. Nee, ik denk het niet. We gaan er gewoon voor. Dankjewel. We gaan nog even kijken of we Joost van pak kunnen krijgen. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja dan heb je van die disco-platen die dan op soort van een hele gekke manier terugkomen. Ik heb aan de telefoon hangen Joost van Bellen. Hallo, wat weer is het genoeg? Al? Met, met Ronald Molendijk, Joost van Bellen. Hey. <laughs> je zit gewoon in onze show, in de toestand, in de dans en je bent helemaal in Rotterdam te horen. Oh, gelukkig, ja, ja. Rotterdam, ja. I love it. Groot Rijnmond eigenlijk. Ik geloof een luisterbereik oh, van 3 miljoen mensen. Ja. Die luisteren natuurlijk nu niet. Uh, Marcel Wijnstekers uh, heeft bijna uitslag uh, zeker in zijn nek. Miljoen. Ja. <laughs> van van uh, ja, het. Ik was een beetje confuus met, uh, met alle radio -interviews. Dus ik dacht ik heb hem al gehad had. Ja. Dus ik heb even net een flinke borrel genomen. Toen dacht ik. Hè? En nu denk ik hoe Spraakwater. Er is maar één ja, ja. massa wijnstekens en die gaat jou nu eventjes serieus professioneel doorzagen, Joost. Oh, oké, okay. nou oké, okay. <laughs> kom erop. Joost, Joost, je zei, het is hectische tijd voor je. Dat heeft te maken met aanstaande zaterdag, hè? Ook, ja, ook. Ook, ook. Maar. Ja, ik doe ook nog. Uh, uh, Samen met zonder de show voor Diesel in New York volgende week. En ik moet ook nog de clip van Junkies XL regisseren volgende week in New York. En dat heb ik nooit gedaan. Dus... Oh, maar de eerste reden waarom wij jou nu bellen is vanwege het Meubelstukken Festival aanstaande zaterdag. Yes. En uh, ja, vertel het maar. Wat, wat, wat, gaat, uh, wat ga je daar allemaal doen? Ja, Meubelstukken bestaat tien jaar. We zijn uh, sinds tien jaar feestaannemers We begonnen ooit met Freaks. Die het hoogtepunt had in Rotterdam in de Nauwau. Wow. Ja. Um, we staan dus tien jaar dus we doen een festival op NDSM-terrein in het uh, oude havengebied van Amsterdam. Met uh, vijf tenten. twee loodsen en alle concepten die we gedaan hebben de laatste Het begint te, al vroeg hè? We beginnen om 12 uur, eindigen om 11 uur. Het is dus een dag en een nacht. Of een dag festival om het zo maar te zeggen. Eigenlijk. Een dag-avondfestival, ja. En niet alleen muziek? Nee, ook uh, heel veel moderne presentaties van Elise Dekkers tot Bas Kosters, Terwijl van Waal, Rodrigo, Otassou, uh, Noemdelen, Victor Boon, op. Heel veel, op. Um, heel veel uh, kunstdingen, uh, met een grote K en een hele kleine K. DJs, um, heel veel eten uh, op een leuke manier. Um, nog veel meer eigenlijk. Zijn er nog kaarten, Joost? Ja, er zijn nog kaarten. Okay. Niemand wil komen. <laughs> nee, het is best wel heel groot en we zijn vrij laat begonnen met deze wilde actie. Maar uh, we zitten nu op een mannetje of uh, 4000 zo en er zijn nog 1000 kaarten gekomen. Oh, dus, uh, en na deze show is dat, uh, zijn die verkocht hoor Joost? In één maar. keer. Nou, <laughs> als, als mensen zijn die vroeger op Speedfreaks kwamen, kom, want er is een Speedfix ben. Kijk, dat is een goed nieuws voor de Rotterdamse Speedfreaks uh, fan. Hoe lang draai je al Joost? Want uh, ja. Sinds, sinds 1883 geloof ik. Wij spraken elkaar vanochtend. En uh, yeah. ja, ja, volgens mij is dat echt al meer dan 20 jaar. Of ben ik. Uh, uh, correct uh, me ja, if uh, I'm wrong. Uh, vertel, wat, wat, wat, hoe is dat gegaan? Je, je, je, je, uh, je, je eerste draaibeurt. Waar was dat? Uh, uh, ja als kleuter, maar dat, dat, dat geldt niet echt Nee, de, uh, betaald. Maar echte. Uh, betaald, oei, uh, dat ik neemde dat ik echt serieus muziekjes draaide voor mijn publiek, uh, die betaalde om binnen te komen. Dat was 1985. Daarvoor studeerde ik en deed dat dus niet en zat alleen maar uh, in clubs, eigenlijk 7 dagen per week. En dat vervelde me verschrikkelijk en toen dacht ik, ik moet het zelf gaan doen. En toen heb ik met een groep vrienden in een kraakkelder een clubje begonnen. Uh, die eerste weinem, feesten georganiseerd. Uh, uh, ja, nou ja, elke, elke twee keer in de week deden we een avond. Uh, met psychedelische uh, jaren 60 muziek. Ja, en op dus een gegeven moment we kwam Speedfreaks? Ja, er zat een soort club tussen die de Roxy heette en toen Speedfreaks. <laughs> ja, maar daar organiseerde jij ook zelf je feesten in de Roxy? Uh, ja, ik deed de woensdagavond daar en later wat meer. En ik nam het over van uh, Ellie de Klerk in 1991 qua artistieke. Uh, directeurschap en uh, tot volgens mij 95 of zo. zo hmm. ben ik alleen maar gaan draaien en toen ben ik met Peter in 97 bijbelstukken begonnen om spiekvriks te gaan doen. En uh, dat, dat, dat door heel het land en tegenwoordig uh, is uh, je concept Rauw super populair. Dat uh, heeft tegenwoordig plaats in Amsterdam in 11 en in Utrecht. Tivoli, ja. In de Tivoli. En dan uh, even naar Eindhoven komt erbij en we zijn nu erg bezig om een plek te krijgen in Rotterdam. Oké, okay, dat, dat, dat is nieuws de... voor de Rijnmond Duisteraar. Ja, we willen heel graag in Rotterdam staan. We vinden Rotterdam echt, echt een hele goede stad. En uh, dankzij Spitzvrieks en de keren dat ik erachter draait heb. Ja. En dat Peter mijn compagnon uh, geboren is in Rotterdam. <coughs> en uh, het enige is dat er op het moment niet echt een plek is waar het kan. En uh, ja, er wordt nu wat aan ons getrokken hier en daar. Uh, Misschien dat niet, weet ik, gaat het even My Town gebeuren. Misschien moet het wel solven bij de Maastilom, misschien moet het wel met... Want jij hebt jouw maatje Ted Langebach natuurlijk gebeld, Joost. En zeg, kom, je hebt jouw maatje Ted Langebach natuurlijk gebeld en zegt van, joh, gaat er wat gebeuren? nee Ja, Ted wil best graag en de Maasilo wil best graag en Martel Mosiek wil best graag en wij willen het best graag, Maar het is even uitzittend tot het allemaal duidelijk wordt. En Rotterdam zit een soort impasse hè, op het moment, helaas. Ja, maar er gaat verandering in komen, Joost. Want Absoluut. Daarover. is er toch, uh, 2009 jonge hoofdstuk van Nederland. Nou, of van Europa. Dat moeten we eventjes... En muzikaal even zijn er heel veel uh, uh, clubconceptopkomsten. opkomst. Dus daarover meer. Laatste vraag, Joost. Jij bent nu ja. 45 lentes jong. Mm -hmm. Ja, we spraken elkaar vanochtend nog en toen zei hij van ja, weinig tijd om te sporten, uh, onregelmatig leven. Hoe lang hou je dit nog vol? Ja, ja, vijftig. Kijk, dat wil ik nee, horen. Ik, uh, Zolang ik het vol hou, hou ik het vol. Fysiek hou ik het nog vol. Uh, en als dat niet zo is, dan moet ik daar uh, fysiek iets gaan doen. Maar geestelijk uh, ben ik nog uh, bij de tijd, <laughs> alsof je als uit die 90 is. Nee, maar ik, ik heb geen plan om te stoppen. Niet zoals uh, Dimitri bijvoorbeeld, uh, nee. die, die, uh, die stopt op ons festival trouwens, op een reclame. Uh, ik hoor... Dimitri stopt op jouw festival en ook op het Woeverland festival, heb ik mij laten vertellen. Ja, volgens mij is dat een tussenstop. <laughs> dat klopt niet helemaal. Hij, hij draait daar wel nog een plastic set en dan komt hij naar ons toe en dan draait hij... Oh, ja, uiteraard jullie hij later. Oké, okay, dus dan sluit hij echt ja, zijn carrière af bij jou. Tent. En dan en dan draait hij ook nog in de andere grootste tent. Sluit hij het hele gebeuren af. Kijk, nou, dat is reden te meer om aanstaande zaterdag naar het uh, meubelstukkenfestival te gaan. Joost van Bellen. Joost van ja. Bellen. Joost van Bellen. Ik zag het dus, Wat je net al even tussen neuslip door riep. Je gaat eventjes naar de naar de, de Big Apple binnenkort om even de videoclip uh, van uh, vrienden daar uh, te mixen. En niet en... te wiksen, te uh, regisseren. Ja, en, en uh, hoe de fuck happened that, zeg maar? Doe, waar komt dat ja, vandaan? Ja, ik, ik, ik zag uh, Tom, Junk, Junkie XL, ja. uh, in Miami in, uh, afgelopen maart. En toen stond hij opeens op feestjes uh, waar muziek werd gedraaid, die ik ook draai. En dat was heel gezellig. En toen zag ik hem op Rauw in Amsterdam. En uh, is de een avond geweest en toen kreeg ik opeens een uh, mailtje van... Uh, wil je natuurlijk ik zelfs nieuwe veel kunt en toen dacht ik die oh. ja why not ever kijken go? wat het is en maar toen hoorde ik het nummer en toen dacht ik ja nou begrijp we ons vragen oké okay. het is gewoon hele smerige rock and rave sound. en uh, dat heb ik Gerald van de kaarten bijgevraagd de, de VJ, ja. die ik ook uh, kunstenaar ja perfect van show te pakken genomen en ja. ja we reizen af naar uh, Brooklyn en uh, gaan daar in een steeg uh, dingen doen en dat moet dan op de camera komen wij gaan je over een maandje even terugbellen en dan gaan we even checken hoe dat hoe dat beval is ja misschien zit ik wel in de gevangenis want ik heb geen werkvergunning maar we ik het wel hey joost hartstikke bedankt en ik zie je snel ergens achter een draaitafel succes zaterdag joost oké okay, dankjewel bye bye Dag. Hoi. Hoi, hoi. linker we kunnen een hele grote rode lamp aan gaan. En dat betekent dat uh, Frank Rolaert aan de telefoon hangt. Hallo Frank. Daarom, hey. hey, hey, hey, hey. Um, ik uh, fiets van de week dus even door dat de, de mooie Rotterdam. En ik zie daar uh, zo'n uh, gast van, voor mij is dat van, van Puffelen heet dat bedrijf. En die staat er zo'n bord in te rammen echt werkelijk. En er staat dan op... Uh, uh, I'll be your friend. En toen wist ik eigenlijk genoeg. Maar we hebben net ook al uh, I'll be your friend gedraaid van de man zelf. Maar vertel, wat ga jij doen? Want jij bent de man van Mets En Mets ja. was altijd om zes uur binnenkomen en eten en drinken. En dan uh, Erik I. En dan, uh, dan was het. En, en, maar nu zie ik ineens andere shit. Wat gebeurt? Ja, we, we hebben het een beetje we en het veranderd. Uh, na zes, zeven jaar uh, was het mooi om... Uh, wat nieuwe impulsen te doen. Het was nog steeds uh, gezellig en leuk. En, en ze zeggen op je hoogte je moet je stoppen of je moet op een hoogtepunt veranderen. Dat, dat kan natuurlijk ook. Of iets na je hoogtepunt. Dat is nog lekkerder. Jezus. Ik stel voor dat we Frank niet meer bellen als hij gedronken heeft. <laughs> maar goed, uh, we hadden het over de match van Sunday. Dus, uh, dat heet tegenwoordig Match Vites. We hebben het uh, iets andere naam gegeven. We hebben... Uh, wat dingen veranderen, de tijd is veranderd. We beginnen een uurtje later in plaats van zes uur, zeven uur. We hebben zeg maar, het, het, het, het, het buffet, wat we altijd hadden met allerlei lekkere dingen, hebben we eruit gehaald. We hebben nog wel kleine hapjes die, waar, die gewoon uitgedeeld worden. Maar daartegen hebben we ook de prijs gehalveerd. Oh. Uh, dus het dus is wat toegankelijker geworden. En ook in, in, de, in de muziek en, en de, de acts uh, proberen we wat anders te doen dan wat mensen gewend zijn van ons. Ja, maar ik vind I'll Be Your Friend van Robert Owens vind ik wel echt heel iets anders. Ja, ik vind als je, als je iets moet veranderen, dan moet je, moet je beter terugkomen dan dat het was, vind ik altijd. En niet, uh, niet minder. Ja, jij, jij bent ook zo iemand die dan zeg maar de keukenkastjes gaat verhangen omdat zijn vrouw dat heeft gevraagd. En dan komt ze twee dagen later terug en dan, is, dan staat er een andere keuken in de muur is opzij gezet. Zo'n persoon ben jij. Ja, je hoeft eigenlijk. De handgrepen aan de andere kant te doen. <lacht> <lacht> um, dat niet meer door. Mogen wij kaartjes weggeven, Frank? Uiteraard, uiteraard. Jullie altijd. Oké, okay, wij geven twee kaartjes weg en het duurt nog twee weken. Dus uh, volgende ja, week gaan we even checken. Sondag? Ja, um, uh, wij komen even kijken, want uh, I'll be your friend vind ik wel helemaal de bom hoor hij. Hey. Ja, het wordt spectaculair de eerste keer. En, en, uh, en ook voor de volgende keer zijn we bezig met, uh, met wat verrassende namen. Oké. Okay. Um, Frank Rodat van Met on Sunday. En uh, we trekken je volgende week nog even binnen in de uitzending. Dankjewel en uh, tot snel man. Oké okay, Ronald, dan, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. hoi Een uitzending dat gewoon alles gigantisch uit de hand loopt. Maar wacht op deze nieuwe gear. Kijk, ga ik even checken. Oh, oh, oh, oh. Blijft u gewoon even hangen, de cd? In één keer goed. Ja, moet niet gekker worden. <laughs> um, Marcel, dans dansnieuws. Even snel, what's up? Even snel. Uh, er zijn uh, tijdens het fast forward vijf muziekwagens op de, op de vingers getikt. Die hadden hun uh, ja, geluid hard staan. Nou, uh, twee daar... Dat is toch de bedoeling van de dansparade. Of vonden, niet? Wij, vonden wij ook, maar ja, uh, dat vindt uh, gemeente Rotterdam die heeft dan een beperkt uh, geluidslimiet. Uh, oh, er bestaat uh, ook echt een te hard. Ja, weet ik niet. Nou, uh, drie wagens die gaven daar uh, of twee wagens gaven daar gehoor aan. Die, uh, nou, een toontje lager hebben ze gezongen zeg maar. Twee niet en uh, die mogen niet meer meedoen volgend jaar. Oké. Okay. Nou, uh, dan gaan we even naar een andere parade in Duitsland. Love Parade. Oh ja, die is weg uit de. Uh... Berlijn? Ja, en die zit in Dresden of nee, Essen? Essen. Essen, ja. Essen. Wat wil nou het geval in uh, de organisatie had in dus Berlijn? Eigenlijk, ik ga, sorry, maar heb ik altijd als ik aan Duitsland denk, denk ik aan Dresden en het komt dan dat Dresden ook plat gebombardeerd is door de geallieerden. Dat is echt heel raar. Ja, dat is niet gek als Rotterdam hè? Nee. Ik zit er echt zo Alleen maar uh, heel zwaar het gegallieerden. Nee. Sorry, ja, ik, eigenlijk... onder, ik ik onderbraak je even. Dus, ja. nou. Mijn excuus. Wat is nou het geval? Uh, zij kregen uh, in Berlijn problemen met de uh, gemeenteambtenaren die wilden maar geen verle uh, Die wilden maar geen uh, Vergunning. vergunningen verstrekken, dankjewel. En uh, toen zeiden ze van nou ah, oké, okay, jammer dan. Dan gaan we naar, uh, naar Essen in het roergebied. Nou, en, uh, omdat het, uh, zo, dat was meteen een succes, want er kwamen meteen 1,2 miljoen mensen op af. En dat is hetzelfde aantal. Uh, 1,2 nee, miljoen nee, Duitsers. Nee, nee, nee. nee. Ook, maar ook nee. mensen van buiten Duitsland. Ja. Oké, okay, leuk. En dat is hetzelfde aantal als wat er in Berlijn rondliep. Dus uh, ja, dat, heeft, dat houdt in dat ze de komende vier jaar meteen daar in het roergebied blijven. Dat is ook voor ons Nederlandse uh, liefhebbers uh, ja, gunstig. Want uh, 2008 wordt het Bogem, 9, uh, nee 2008 wordt het Dortmund, 9 Bogen, 10 Duisburg en 11 Gelsenkirchen. Dus, uh, ja. Nu even terug naar Nederland, uh, Den Haag om precies te zijn. En daar treedt FX Twin op. Ja, leuk. Toch? Ja, dat is, is een uniek, van de weinige wat... mensen die zijn eigen keyboards maken bijvoorbeeld. Ja, I kid and, you not. En, en, en niet, niet alleen, dit is te maken van uh, selected ambient works. En dat is toch wel uh, het uh, klassieke, werk. klassieke ambient werk wat er uh, is gemaakt. Dus, uh, hij staat uh, uh, ergens uh, tussen uh, 15 en 16 december op het, uh, in het paard. Want uh, het, uh, tijdens de het uh, paard in Den Haag. In het paard in Den Haag. Okay. De Haagse paard. Uh, paard van Trooi trouwens. Tijdens het multimedia evenement StateX X New Forms. En dan heb ik een nieuwtje over het Guinness Book of Records. Want uh, Johnny ja. Walker, radio DJ, heeft het ja. verbroken. <laughs> Hoe lang heeft die man gezeten daar? 175 uur. Hoeveel dagen is dat? Wie kan die heel snel hoofdrekenen? Ik heb geen ene school zeven afgemaakt, jongen. Kijk niet naar mij. Yo. Zeven dagen? Dat verzin je of dat een beetje? Nee, maar... zeven dagen. min zeven uur. Om precies te zijn. Dus, maar goed, uh, hij uh, zat op uh, Wuch FM. Dat is een soort van uh, online uh, uh, uh, scholierenzender geloof ik. Uh, de, de regels van het uh, Guinness Book of Records was dat hij uh, geen uh, platen langer dan zes minuten mocht opzetten. Dat is het wel makkelijk natuurlijk. En dat val ik ook af. En tijdens.. Nee, dat heb jij niet gedaan. Dat doe nee. je. Weet je, paap, duidt al vier minuten nu. Nou, we gaan ook. Ik moet ook heel snel. <laughs> dan ga ik heel snel. ga ik even opschieten. En uh, hij, nee, hij moest ook tijdens het interviews of het dansnieuws in dit geval uh, om de minuut te horen zijn. Dan is hij aan het werk, net zoals jij nu. Dus zo houdt het wel vol. Oké. Okay. Dat waren de. En dan heb ik echt breaking nieuws voor Rotterdamse begrippen. Soul Heaven komt naar Rotterdam. Oh, lekker. Nou, dat is uh, die plaat die je net draaide van uh, Terry Hunter. Ja. Dat, dat is die is ook uitgewacht door Soul Heaven. en uh, die sound komt naar Rotterdam. Cool. En wat wil nou het geval? Het label heeft uh, een telefoontje gepleegd met Leroy Styles. of ze alsjeblieft. Natalia? Hij is programmeur. Ja. Hij doet. Hij uh, geeft looksfeestjes in Natalia. Leuk of maar. hij iets weet om dat in Rotterdam neer te zetten? En ik vraag me af uh, of DJs als uh, Dennis Ferrer, Kerry Chantler, Ozone Laden en ga zo maar door of of dat wordt gedikt in Rotterdam. Natuurlijk hier, wordt dat jullie. gedikt. Ja? Op zeker. Nou, dan moeten ze het doen. We gaan over hoor, de, een maand of twee, handen. drie gaan we een uh, toestand in de dansfeestje organiseren. Dan gaan we die shit gewoon draaien. Vind ik ook. Wat was je dansnieuws? Wat was het? Het was je kort en mondig uh, vandaag. Ja, dat zeg je elke keer dat ik het moet doen. Dus ik probeer, ik oefen thuis een beetje. Je geoefend voor de spieren. Ja, Dankjewel. Ja. Fun in de zomer. Wat ik allemaal weer lachen vind is dat nu weer Ted Langebach aan de telefoon hangt. Hallo Ted? Hallo Ted. Hallo Ted! Hallo Ronald. Hey! <laughs> ik zit hier in de bazaar oh. en met veel Arabische klanken. Oké, okay, ja, gezellig. En eh. Uh, ik kom net uit West-Rotterdam, uit Haaggebied, en er was ik van uh, zo dus wedstrijd tomaten gooien met onder andere Juske Herman Koch, Wilfried de Jong en uh, die waren dus allemaal gedicht aan het voorlezen uh, en het Rotterdamse publiek kon uh, op ze ingooien. Dus bij elke Echt? opmerking over, over Amsterdam of uh, verkeerde voetbalclubs uh, werd even een tomaat naar het uh, uh, dichter gegooid. Dus dat was wel amusant. Ik zeg applaus. Ah, ja, wel wel wel wel. wel. Wat heb je, tijd even eerlijk, heb je gegooid? Heb je een tomaat gegooid? Nou, die is mij een beetje uit, maar ik heb nog wel eens een uh, overjaar gesperd op, uh, zag ik op een bord liggen. <laughs> dus dacht ik van nou, alle Amsterdammers bukken en uh, uiteindelijk uh, uh, toch wel, nou net niet in het kruis van Wilfried de Jong. Maar Wilfried is natuurlijk in Rotterdam, dus uh, vandaar. Ja, nee, dat heb je goed gedaan. Maar het was, het was een hele amusante avond. Het was, uh, ja, het was heel druk en ik had nooit verwacht dat we dat gedeelte van... Uh, uh, Rotterdam, mee ik bedoel je daar Radio en TV Rijnmond natuurlijk, een beetje eenzaam zitten en dan ja. daar zit hij ergens achter nog zo'n container. Ja, oh, en dat uh, hij daar ja. allemaal beroemde dichters een uh, gedichten staan voor je te lezen. Leuk. Met Ja Ja, Meer oude vragen over Joost Smelle dan ook. Nee, ik heb geen vragen over Joost Bellen. Joost Mellen was net in de uitzending al hier om zijn feestje te promoten. En uh, tussen neus en lippen door liet hij zich ontvallen dat hij ook in onderhandeling is met MyTown. om daar weer terug te komen met een concept van uh, zijn uh, meubelstukkenfabricaat. Ja, ze hebben natuurlijk zoveel leuke dingen van uh, ooit met speedfix begonnen, de bingo bingoavond in de Roxy. Ik bedoel, Joost is natuurlijk een pionier in het verzinnen van goede feesten, met humor, met uh, nieuwe muziek. En Joost is altijd de pionier wat betreft de uh, edge uh, of dance. Hè? Ja. En nee, en, en, en, ja, het zijn alle nesters, daar moet jij ook alles van weten. Ik bedoel, wij zijn altijd de mensen die af en toe even het nest proberen. <laughs> <laughs> ja, Probeer we gaan je ieder wel, wel leuke dingen doen in My Town met Joost en uh, we moeten zien te voorkomen dat hij uh, naar Rotterdam-Zuid gaat natuurlijk. Duidelijk verhaal. En wat ik even wilde weten is, wat vind jij nou van de komende clubcruise? Dat je voor de, uh, weet ik veel, 1 euro 3 cent of zo, dan kan je een kaartje kopen en dan kan je langs heel, uh, heel Rotterdam ja. en een uh, ding gaan. En dan was het zes jaar geleden, dat je nog een aantal leuke clubs of uh, kon je inderdaad gaan cruisen, maar... Ik bedoel, waar moet je naartoe, Stadhuisplein? Uh, naar de, de OQ lijkt me leuk uh, alternatief natuurlijk. Nou. Ik heb afgelopen zaterdag toevallig ben ik allemaal alternatieve feestjes afgegaan. In, uh, in uh, Kraakpanden en in IJsselmonden zelfs dus, dus kwam ik terecht. En dat was nou echt een clubcruise. Op plekken waar je dan terecht kon waar je nog nooit geweest bent. Ja. En met dj's waar ik nog nooit van gehoord had. Maar mooie meisjes erin had. Ik heb nog nooit zoveel mooie meisjes gezien en ze kwamen uit alle hoeken van de wereld. En dan bel je niet even? Nou ja, ik, jij was weer niet thuis. Ja, dat is waar. Sorry. Dat is een Maar ja, dan neem je dat die clubcruise. En dan denk ik ja, het is weer bedacht. Het is weer uh, ja, allemaal leuk uh, geprobeerd. maar En dan kijk ik zo van, ik zie toch weinig nieuws. Ja, dat ben ik met je En dan vlucht ik weer in Amsterdam zaterdag. Wat ga je doen daar? Nou ja, bij Joost tien jaar meubelstukken moet ik de boel hosten. Ja. En ik doe een, uh, doe een hondenshow. <laughs> ja, hondenshow. Even, even voor het niet vermoedende luisteraar. Wat is een hondenshow van Ted Langebach? Nou, een beetje met vuur een beetje met poedels en zo. En uh, ja, uh, wat hondjes scheren en dan wat hondjes uh, pruitjes opzetten met brillen. En om de maat van de muziek uh, gaan die hondjes door die, uh, door die ringen springen, inderdaad. En uh, witwappen. Nou, we gaan het nou eens mee maken met de muziekbuur aan het zondagavondag. Ted, heb jij een camera? Uh, ja, ik ga het opnemen, inderdaad, voor je. Dankjewel. We gaan je volgende week bellen, Ted. Oké, okay, dan laat ik zo een beetje het programma. Ik ga de naar de bazaar. Oh, Hallo, hoi, hoi. hoi. automatic Deze sound kan eigenlijk bijna niet meer. Electro, de Electro House House. Is wel een beetje over. Uh, Leon Brouwer, de, waar moeten de mensen deze zaterdag, vrijdag, zaterdag en zondag heen? Vanavond mag ook al. Oh, echt waar? Mag ja mee. Franchise Club V zou kunnen. Of uh, Hollywood Musical. Daar uh, staat uh, Sydney Samson, Lucien Voort en Patrick en MCG uh, uh, op de MC zeg maar. Red Bull City Trip. Het thema is Cape Town. En morgen dan in Of Corso Sappig met Leroy Stijl, Joey Daniel, De Juice, Le Sweet. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Geen idee. Oh, ben ik ben er al wel benieuwd naar met zo'n naam. Uh, tegenover Of Corso De Thalia, Sushi Shamba, het feestje van Mark McCroland met Sheet en Groovin, Rishi Romero en Mixmaster J. Volgens mij is het niet de echte. Het is Mixmaster de A ontbreekt. Kijk. Dat heb je wel vaker hè? bij ons in onze muzieksoort dat mensen dan met een andere naam hè, doen alsof dat zij het zijn. Of een uh, dubstepfeestje in de waterfront. Een wat voor feestje? Een dubstep. Ja. Natuurlijk. Met Britten Re Rezo en Rusko. Ja. Dan zaterdag uh, de clubcruise. Oh ja. Ja, ga ja, ik niet alle clubs. Uh, daar hadden we het nog niet over gehad. Uh, daar hebben we net uh, uitgebreid besproken, maar je kan onder andere naar de Of Corso, Outland, de Catwalk, de Zin. Um, Bayer Beach Club, denk het niet, maar kan je ook naartoe gaan. Daar draaien Michiel en Ronnie. Ja, en als je dan naar de Cut of Cruise uh, nog, uh, nog niet uitgefeest bent, dan uh, kan je zondag nog naar uh, Pets Soul Cocktail in de Is. In de waar? East, ik, uh, is Dat uh, is nog nooit geweest eigenlijk. Volgende week volgende Iemand week luisteren ik bellen. Ja, volgende je weet week misschien bellen. Ligt. Dans at Rijmond.nl. Massa is hij is wakker. De is <kwijnt> witte de wit. Huh? Kijk, ja dat voorstukje. Als je uh, skatebaan Oké. Okay. Dat is de nieuwe naam van dat uh, van die club. Oké. Okay. Dat is geen club. Nee, dat is eigenlijk meer. Ja, club. je kan er eten en. Uh... Ja, je kan er ook dansen. Dus dan is het gewoon club. Oh, dat dat ding van dat met die stenen en dat, dat heet de is. Ja, is. Yes, ja. ja, nieuwe naam. Heet eerst anders, toch? Zou het ergens verstaan? Maar goed. Dus uh, daar kan je zondag. Uh, ik shit, je... shit hoger is. Ja. I shit high is. Zoiets. Wil je volgende week op uh, 9 september naar Robert Owens? Dan geven wij twee keer twee kaarten weg voor het uh, feestje in het Prinsestheater. Theater. Ja, dan moet je zeggen hoe je Robert Owens schrijft. Als dat lukt, dan kan je een mailtje sturen naar dans.dans.nl. Lastig. Nou. Wat was het, Leon? Normaal krijg ik toch een teken van je. Ja. Ik zit nu gewoon heel hele op het teken te wachten. Dat zie ik niet. Wat je nu doet, zie ik niet. Stop That's maar. Ja? Yeah? Het gaat soepel, hè, dit? The streets are handy, ain't no soul. Yeah. The waves in the shore keep rising and rising. It seems like the oceans are the earth's water. Yeah. Think for me. I Better run for cover Center Center Of course my foundation's getting stronger Stronger Center mm, You better run for cover Run for cover There's danger in the center is stronger and stronger and stronger. But I don't feel like even I don't in mijn schermpje aan de rechterzijde de nieuwslezeres alweer klaar zitten. Uh, Massa, wat na, cijfers voor deze uitzending? Kom maar, zeg maar. Nou moet je naar. Nou, dat moet je nooit doen hè, bij ondergetekende cijfers. Ik ja, denk 7,5 voor ja, Ma Masso is namelijk de kritische zeiken tussen ons. Dus ja, daarom. Dus Leon, dat is heel goed, dat is jouw rol. Dat ben 7, heel Maar 7,5 is dan wel weer heel hoog. Oké. Okay. Als ik dat geef. Leon? Wat vond je ervan vandaag? Zeg maar, Alles geheel? Ja, de overall shit zeg maar. 7,3. Even naar de man van Technieks, handen in de lucht. Twee, hij, hij vindt het een twee. Nee, oh een acht. Hij vindt het toch een acht. Jezus, ik toch geschokt met. Volgende week zijn we weer Toestand in de Dans op Radio Rijmond. En nog een heel klein stukje van een hit.